De start. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Sliedrecht toen er vuurwerk in zijn hand ontplofte. De jongen is met oogletsel en verwondingen aan zijn hand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie had de jongen het vuurwerk gevonden op straat. Toen hij het aanstak ontplofte het meteen. Chef de mission Jeroen Bijl van de Nederlandse Olympische ploeg wil dat het bestuur van NOC NSF voordat de winterspelen beginnen duidelijkheid geeft over IOC lid Camille Eurlings. Dat zei die vanavond in Langste Lijnen omstreken op Radio 1. Eurlings is in de opspraak gekomen vanwege de mishandeling van zijn ex-vriendin. Bijl vindt dat het NOC NSF op korte termijn een helder standpunt moet innemen over deze kwestie. Het OM in Duitsland spant mogelijk een zaak aan tegen politica Beatrix van Storch voor haatzaaien. Op Twitter haalde de politica van de rechtspopulistische Alternatieve voor Duitsland hard uit naar de politie in Noord-Rijn-Westfalen, omdat die een nieuwjaarsfans ook in het Arabisch had getwitterd. AFD-fractieleider Alice Weidel viel haar op sociale media bij en ook naar haar wordt gekeken door het Duitse OM. Het balkon in Arnhem, dat met oud en nieuw instortte, was rot, zegt de gemeente na onderzoek. Het houtrot was aan de buitenkant niet te zien. Volgens de gemeente zijn bij een brandveiligheidsinspectie ook geen gebreken geconstateerd. Vier jongeren vielen met balkon en al zo'n drie meter naar beneden. Ze kwamen er met lichtere verwondingen vanaf. De landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum heeft veel meer geld gekost dan gedacht, blijkt uit een memo aan de gemeenteraad. De intocht kostte ruim 115.000 euro meer dan begroot. Onder meer omdat er een vaargeul moest worden gebaggerd voor de pakjesboot. En er werd meer geld uitgegeven aan veiligheid. Het weer. Vannacht plaatselijk veel regen bij een toenemende wind. Morgen gaat het vooral langs de kust hard waaien. Op de badden is windkracht 10 mogelijk. In het noorden buien met onweer. En het wordt morgen 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Heeft het.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 you <laughs> 106.9 ZFM It was great at the very start Hands on each other Couldn't stand until we far apart Close to the bed I Now we pickin fights and slamming doors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 left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 Naar belach, vanaf mijn laatste adem Tot na mijn laatste kerst Tot in de eeuwigheid zo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 Crazy Owl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 Devil